Lot Lewin met het NOS-journaal. Tur toen Turkije openlijk dreigde met sancties zijn de landingsrechten ingetrokken. Rotterdam heeft naar aanleiding van het besluit van het kabinet drie locaties aangewezen waar kan worden gedemonstreerd. Uit het oogpunt van veiligheid zijn de omgeving van het huis van de Turkse consul in Rotterdam en omgeving van het Turkse consulaat afgesloten. Burgemeester Abutaleb roept alle Rotterdammers op om kanten en rust te bewaren. De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije wordt ook zichtbaar in Istanbul. Bij het Nederlandse consulaat wordt vanmiddag gedemonstreerd. De Turkse regering roept de Nederlandse zaakgelastigden in Turkije op het matje vanwege het intrekken van de landingsrechten. President Erdogan heeft woedend gereageerd en Nederland nazistisch en fascistisch genoemd. Ander nieuws dan, in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker veertig mensen om het leven gekomen toen twee zelfmoordterroristen zich opliezen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was gericht op, het op bussen met Sjiitische pelgrims. De pelgrims waren onderweg naar een begraafplaats bij een van de zeven porten die toegang verschaffen tot de oude stad. En in huizen in Gelderland is het lichaam gevonden van een van de twee roeiers... die werden vermist nadat de boot was omgeslagen op de Nederrijn vanochtend. Naar de andere vermisten wordt nog gezocht door duikteams. Drie opvarenden waren vrij snel uit het water gered. Zij zijn met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer dan, veel wolkenvelden, maar hier en daar ook zon. In het noorden mogelijk wat regen. Het is 11 graden op de wadden en 14 in het zuiden van het land. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstadwielens door werkzaamheden op de A1, bij knooppunt naar de berg, vanaf naar de 6 kilometer. En vanuit Flevoland op de A6 voor Muidenberg 6 kilometer. Verkeer kan beter omrijden via Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Twee van Zandvoort op zaterdag draaiden we een plaatje... om het file klein beetje te verzachten. De single van Yarbrough en People uit de jaren 80. We dan, stop the music. Nou, dat doen we zeker niet bij CFM. Maar we hebben nu twee niet alleen muziek uiteraard... ook uh, informatie voor Zandvoort en de regio, Albert-Jan. Ja, nou, uh, zoals u in het eerste uur hebt kunnen uh, uh, horen uh, in onze uitzending... is de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort tegen SCW... die om half drie zou uh, aanvangen... Uh, rond de klok van drie uur begonnen. Dus we gaan over een tweetal nummers voor de eerste keer... schakelen met Joop van Nes voor het uh, voetbalverslag van SV Zandvoort tegen SCW. Verder hebben we natuurlijk uh, het, uh, de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd die pen en papier bij de hand, want er is natuurlijk weer van alles te doen... in en rondom Zandvoort als je er al bent en CQ als je er al kan komen. Genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... want we hebben natuurlijk ook veel Zandvoorts nieuws nog in het kort, het tweede uur. Dus ik zou zeggen, blijft u luisteren naar ZFM, uw enige echte lokale zender. En als je in de auto zit, dan doe je dat via de 106.9. Jawel, volgens mij had jij deze uitgekozen, hè? Ja. TSOP is hier. Zaterdagmiddag oh, niet liggen, maar uh, hoe gaat het op het veld bij het Duitsersveld? We hebben het over de wedstrijd SV Sandvoort tegen SCW. Inmiddels gestart al daar en Joop Fris is aanwezig. Goedemiddag Joop nogmaals. Ja, goedemiddag luisteraars en heren in de studio. 17 minuten van SV Sandvoort tegen SCW. En in die 17 minuten is Sandvoort eigenlijk alleen maar Sandvoort geweest goed gespeeld, goed gevoetbal, veel druk op het doel van uh, SCW. Alleen, het ene doelpunt, dat ontbreekt nog. Ik denk dat het een soort wedstrijd als vorige week kan gaan worden. Dat zodra Sandvoort uh, scoort, dat het uh, het hek van de Dam is. Vorige week bij het ook, werd er pas in de 25e minuut gescoord. En toen werden het er uiteindelijk tien. Er hadden er ook veel meer kunnen zijn toen. Maar uh, ik denk dat het net zo'n wedstrijd zal worden. Sandvoort moet even door de, die, dat ene momentje heen, door die bal, uh, achter de, de keeper van SCW te prikken. Uh, en in die 17 minuten is SCW drie keer op de helft van Zandvoort geweest. En toen werd het ook dicht. Dus Zandvoort is veel malen sterker. En die zal ook qua stand, qua uh, uh, zijn eigen stand, moeten gaan winnen van deze club. Duid uh, in, uh, in reis uit hebben ze verloren met 2-3. En dat was eigenlijk een vergissing. Maar het was wel een hele dure vergissing. Want daardoor is eigenlijk Zandvoort de kans op het kampioenschap misgelopen. Naartje berg het gaat het 16 meter gebied. Het gaat onnaarvol op macht. Goede bewegingen, maar de keeper kan die bal vrij simpel pakken. Gaat hem weer ingooien, blijkbaar. Nee, wacht even tot iedereen uit zijn doelgebied dus weg is. En dan komt die bal ver weg, over die middenlijn heen. De Zandvoort kan hem overnemen. <coughs> en uh, Wordt nu teruggespeeld op uh, Reini Mutsaars, de keeper van Zandvoort. Die de bal weer in het spel gaat brengen. En, uh, uh, even kijken, Patrick Koper. Koper naar... Uh, Paal van de Oort, Paal van de Oort. Naar Lotfi Rickers. Rickers speelt er weer helemaal terug naar de keeper. En ik al zo gaan bouwen aan de aanval over de linkerkant via Eerst zijn Leijten. Leijten. nog steeds aan de bal. Kan die bal niet kwijt. Speelt te breed op Milan Bergbel komt de aanvoerder. En die maakt weer helemaal naar de rechterkant. Maar weer de andere kant gaat proberen. Nu weer Paal van, van de Oort. Mooie paas naar Ryan Landers. Lammers probeert aan een man te passeren. Dat lukt hem niet. Er is je net even te traag en Misschien wel iets te, zeggen, te, te, te, te licht voor. Want het, hij werd opzij gezet. Maar de verdediger van de SCW speelt wel over de achterlijn. En dat is dus een corner van Stamford. Die gaan we nog heel even meenemen. En wie gaat hem nemen? Ik denk Koeman of zo te zien. De Gielse die uh, nu in de spit staat. Omdat Jesse Daan niet aanwezig is. En met hem staat voorin uh, Maurice Mol en Ryan Lammers. Daar komt hij. Hoog voor de goal. Helemaal goed. Er wordt heen gekopt, maar te slap, te zacht. De keeper van SCW kan die bal overnemen. En de spelen ondertussen in de negende minuut. Stamford op 0-0 in de wedstrijd Stamford tegen SCW. Dankjewel Joop voor dit moment. En uh, straks, uiteraard, meer van Joop Vries. Dat uh, live vanuit Duintjesveld. De wedstrijd uh, SV stamford tegen SCW. Gaan weer, wij weer een plaatje draaien uit de hitlijsten van dit moment? Op vrijdagmiddag te horen tussen 3 en 5 in de Euro Breakdown. Here is I Feel It Coming.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 Zaterdagmiddag bij CFM. Maar als je nou in de file staat, alweer oh, dan ben je helemaal niet zo vrolijk. <laughs> je de single van uh, Daft Punk en The Weekend. En I feel it coming. CFM. Um. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ja, we schakelen even live over naar de file voor een uh, verkeersupdate. Aan de telefoon hebben we Willem Bruist. Goedemiddag Willem. Een hele goede middag, een uh, zeer druk bezochte file in de omgeving van Zandvoort. Een hele goeie middag. Is het een ja. beetje leuk daarin de file, of niet? Ja, het is hartstikke leuk. Tenminste, ja, ik toch? Ik denk dat het leuk is, want iedereen doet er al mee. Ja, dat is waar, <laughs> dat is waar. Waar sta je nu, uh, Willem? Ik sta nu uh, bij Bentveld. En uh, een stukje, een stukje, een stukje schiet het een beetje op. En uh, nou ja, dan weer rijden, dan weer stilstaan. Maar goed, eigenlijk kan dat ook niet anders, jongens. zijn, uh, de zeeweg ligt eruit, dus uh, alles komt nu samen bij het station Heemstede. En uh, alles wat de Zandvoort gaat, gaat nu via één weg. En uh, ja, je moet geduld hebben, zeg maar. Uh, uh, uh, geef de luisteraars even een indicatie van hoe lang je nu onderweg bent van, van, uh, van Heemstede, ter hoogte van Heemstede, naar waar je nu staat, bij Bentveld. Nou, hou er maar rekening mee dat, uh, dat het al een, uh, een kleine 15 à 20 minuten is. Zo, dus het is af en toe het is rijdend en stilstaand verkeer, zoals we dat zo nou, mooi noemen. Echt rijdend en stilstaand uh, uh, verkeer. Uh, ik ben net al flyers gaan uitdelen van ZFM. Ik heb dertig auto's kunnen doen. En uh, ja, toen kon ik weer terug, dus uh, nee. <lacht> <lacht> maar het geeft, het geeft wel aan hoeveel, hoeveel auto's er staan. Het is, het is echt druk. Het lijkt wel een, uh, een hele warme zomerdag dat iedereen naar het strand wil. Dat, dat idee is het eigenlijk. Had je er rekening mee gehouden? Dat, uh, de, uh, nee, schijnbaar niet, Als ik niet in de file gestaan. Nee, nee, nee, want ik denk ik bruis me er wel doorheen, maar dat viel even tegen. <laughs> ja, je bruist even wat minder, Willem, op dit moment op, hè? Op moment, op het moment wel, ja, maar dan geeft die ik bedoel, iedereen is vrolijk en, uh, en uh, nou ja, goed, dus, dit... het maakt niet uit, het is dus weekend. Het is niet anders, maar je zou mensen die nou denken van ik ga nog even naar Zandvoort... He, he, he, he, he, he, he, wel even een, een, een horloge meegeven, want het he, duurt ja, wel... een horloge en een thermoskamp met koffie en voor de stekken wat bitterballen en zo... want het gaat, het gaat om twee kanten, hè? He. Het gaat Zandvoort in, maar ook Zandvoort uit, hè? Het staat aan beide kanten vast. Beide kanten, ja. Dus... Rientje, nou, ik eh, wens je heel veel succes in de file, Willem. Ik dank je wel. Ik weet nou hoe het precies noemen, weet ik niet, maar het was niet mijn Oké, veel plezier. <laughs> hoi hoi, en bedankt voor je tijd. Altijd goed. Uh, Oké, okay. dat was Willem Bruist, collega die ook in de file staat. Ja, Sanford staat helemaal vast op deze zaterdagmiddag. Ja, en hier is I'm so excited. Tonight, tonight.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 Ik zag je staan een bange vrouw. vroeg aan jou, wat doen we nou? Jij zei strak en recht door ze tegen een man als jij, zeg ik vandaag geen nee. Come mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ja, de laatste tijd hoor je hem in één keer veel vaker. Deze single van eh, Hick Westbroek en Loods met Storm. Daarmee is het eh, precies half vier geworden. Jawel, er is weer voldoende te doen in Zandvoorts. Het is tijd voor de evenementagenda. Allereerst nog tot 19 maart. De expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoorts Museum. Ter gelegenheid van het landelijke themajaar... heeft het Zandvoorts Museum een tentoonstelling ingericht... van Mondriaan tot Dutch Design... In 2017 is het namelijk precies 100 jaar geleden dat de kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Nog tot 19 maart expositie van Mondriaan tot Dutch, Diva, Dutch Design in het Zandvoortsmuseum aan de Swaluweestraat nummer 1. Meer informatie over deze expositie en over alle, over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum kunt u uiteraard terugvinden op de website www.zandvoortsmuseum.nl www Gaan we naar 12 maart, dat is morgen dus. Dan is het tijd voor Jazz in Zandvoort met trio Johan Clement. En dat is, uh, dat be, half drie gaan de deuren open uh, in Theater de Krocht, Grote Krocht 41, al hier. De entree is 15 euro en uh, meer informatie over dit concert en over alle andere concerten van Jazz in Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl en ook morgen van vanaf 4 uur is het weer tijd voor de Amsterdamse Mezingmiddag. En dan hebben we het over Rabbel en wel op het kerkplein nummertje 7. Dus kom morgenmiddag vanaf 4 uur naar Rabbel voor de laatste editie in dit seizoen van de Heuse Amsterdam Mezingmiddag. Vele Amsterdamse nummers zullen de revue passeren. Dat allemaal vanaf 4 uur morgenmiddag in Rabbel aan het kerkplein nummertje 7. Dan gaan we naar 18 maart, dan is het weer tijd voor de folklorevereniging De Wurf. De volklorenvereniging De Wurf gaat weer een toneelstuk opvoeren. De uitvoering is op zaterdag 18 maart aanstaande... in Theater De Krocht aan de Grote Krocht 41 te Zandvoort. Aanvang 8 uur en met een gezellig bal na. En dit jaar Ons Dorp leeft mee. 18 maart, volklorenvereniging De Wurf... met uh, het theaterstuk Ons Dorp leeft mee. Kaarten 9 euro verkrijgbaar bij de familie Veldwish aan het Dorfplein nummertje 9... en mevrouw Holland-Konst aan de Huygensstraat nummertje 15... en indien nog voorradig aan de zaal. Ook op 18 maart is het de tijd weer voor de babbelwagen. Een historische fotovoorstelling van Zandvoort aan Zee... op een groot scherm, met dit keer Zandvoorts Quiz en Rondje Dorp. Commentaar Ton Drommel en techniek en bewerking Bert van Beek. En dat speelt zich er natuurlijk allemaal af in Hotel Faber, kostverloren straatnummertje 15. Deze 18e maart vanaf 8 uur. De Babbelwagen met het thema Zandvoort Quiz en Rondje Dorp. Gaan we naar circuit op 19 maart, dan is het weer tijd voor de Automax Street Power. Ook in 2017 is Automax Street Power weer terug op de kalender. En dat is op 19 maart. Het wordt weer genieten van Toyota Tires, Time Attack, Street Legal Drag Racing op de 402 meter Drift Shows en een volle Paddock, Show Paddock. Dat allemaal op 19 maart uiteraard het Circuitpark Zandvoort. Het, de place to be voor de Automax Street Power 2017. Meer informatie over dit evenement. En natuurlijk over alle andere vele evenementen die dit jaar plaats gaan vinden. En al plaatsgevonden hebben. Ga dan even naar de website www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En ook op 19 maart wordt er weer gedacht aan de klassiek liefhebbers. Vanaf 3 uur Classic Concert Lipstick Percussion Duo. Het Lipstick Percussion Duo met Laura Trompetter en Marie Ma Martipai verzorgen het concert van de Classic Concert reeks op zondag 19 maart in de Protestantse kerk in Al hier te Zandvoort. En dat allemaal om 3 uur. De entree is 5 euro. En meer informatie over dit Classic Concert concert Lipsticks Percussion Duo en over alle andere activiteiten van Classic Concerts kunt u natuurlijk terugvinden op de website www.kerksandvoort.nl www tot zover. En dat was weer de evenementagenda. Ook de evenementen zijn na te lezen op de CFM-app. En daar gaan we weer. samen met de singer van Outcast Jordy. Hey ja, ja wel leuk om hem weer eens terug te horen op de radio. En vandaar met alle plezier gedraaid op deze zaterdagmiddag. voort goeiemiddag, en hier is Dua Lipa. in anyone singel van Dua Lipa en Be The One. Ja, voor het slot van de eerste helft van de voetbalwedstrijd... SV Zandvoort tegen SCWs... ga ik weer live over naar Duitsersveld. Daar is Joop van Ness. En hoe is het daar, Joop? Ja, Rob, we spelen de laatste minuut van de eerste helft. Het zal allemaal maar bijgeteld worden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het van Zandvoort... in ieder geval een hele slechte eerste helft vind. Er staat nog steeds 0-0. Er hebben een paar kansen gehad, maar er zit geen dader achter. Helemaal niks... Um, ik mis ook zelf... Ja, ik denk de spelers ook... De snelheid van een Jesse de voor een Jesse is geblesseerd. Die doet dus niet mee. En dat, uh, dat, dat, ja, dat mis je duidelijk op dit moment. Um, ja, voor de rest... Het komt gewoon niet. Het komt niet van elkaar. Ze krijgen die bal niet uh, voor het goal. Ze kunnen geen, geen gevaarlijke kansen creëren. En uh, soms voor dat, uh, uh, probeert nu die, uh, die eerste helft gewoon lekker uit te komen... En ...om dan de 0-0 en dan de tweede helft proberen, neem ik aan, om dan door te gestoten. Reinier, midstaart, de keeper van Zandvoort speelt, brengt de bal weer in het spel... ...naar Patrick van der Oort, op de rechterkant van der Oort. Speelt daar uh, Ryan uh, Lammers in, maar die heeft de verkeerde paas uh, de voeten ...en gaat weer over de zijlijn en Zandvoort mag gaan gooien. Zandvoort in de persoon van uh, van de Oort, Pet, uh, Paul van der Oort, want Patrick doet ook mee... Het, ...naar uh, Milan Berkel, -Bellen, Berkbeelenkamp, naar uh, Lotfi Rikkers... Helemaal op de vleugel, de rechter vleugel van Zandvoort. Daar gaat Van der Oord. Van der Oort verliest die, die, die, die, die, die, die bal daar aan de middenvelden. En daar is de, de spits van is er doorheen. Maar wordt nu verdedigd. Da, da, die gaat hier behoorlijk op van laten zich vallen. <tie> en Gijzerke. Die, die, geeft, die, die uh, geeft een gele kaart voor Patrick van de oort. Die vrije schop is op de rand van het 16 meter gebied. En dat uh, is natuurlijk een gevaarlijke plaats. Dus SJW, dat... Uh, Zegt eigenlijk voor, uh, om dat hoger op te komen. En die ranglijst staat op dit moment negende e plaats uh, van de 12 vroeger. Dus dat uh, is een beetje in de onderste regionen. Goed, de uh, administratie van de scheidsrechter is op orde. Hij vraagt, vraagt eventjes aan de speler om te wachten tot hij het sluitje laat gaan. Be meet 9 meter af moet het 10 centimeter achter. Goed, scheidsrechter prima, uitstekend. Blijf lekker staan. Ja, goed zegt hij. Oké. Okay. Nou, dan gaat het sluitje waarschijnlijk komen. Daar is hij en daar komt die bal. Direct geplaatst in de doelmond. Maar uh, daar gaat hij via een speler van uh, SW okay. over de achterlijn. En direct is het, het, het rust. Het is een signaal van de scheidsrechter voor de rust. En ja, wat zand betreft, een hele slechte eerste helft, vind ik. En um, zullen in de tweede helft toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen om alsnog uh, van SV te kunnen winnen. Graag tot straks. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En voor de tweede helft komen we uiteraard straks weer terug bij Joop Fris. De voetbalwedstrijd SV Sanford tegen SCB. 13 minuten overal half hier. Sanford, een hele goeiemiddag. En leuk dat je luistert. Tim vindt nu. En uh, Feels Like Heaven. die maken heel veel lekkere muziek. Waaronder de rest van Last Frequencies. Je de the, the beautiful life. Ja, we hebben het over het uh, Gasthuisplein. Want die krijgt een facelift. Nou, het Badhuisplein, mag dat ook? Badhuisplein, ook goed. goed. Want Badhuisplein moet Zandvoort grandeur geven. Het afgelopen half jaar heeft Springtij-architecten... op verzoek van het oude college nog... een studieontwerp gemaakt van het Badhuisplein. Dit ontwerp maakt deel uit van een haalbaarheidsonderzoek... dat nu door de gemeente wordt uitgevoerd... Door de bestuurscrisis is de presentatie in de gemeenteraad vertraagd... maar afgelopen week heeft verantwoordelijk wethouder Michel Demmers, Demmers... de raadsleden de ruwe versie kunnen presenteren. De wethouder zelf zegt aangenaam verrast te zijn en dat geldt ook voor de raad. Demmers, het is slechts een schets. Er, moet nog, er staat nog niets vast. Er moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de hoogtes, de verhouding... winkelgebied, horeca, hotelmogelijkheid, wonen, etc. etcetera. etcetera. En wat gaat het Holland Casino doen na de privatisering? Dat speelt allemaal mee. De verwachting is dat in april de raadscommissie zich hierover uh, uitspreekt. Daarna volgt nog een lange weg. Het bestemmingsplan moet worden veranderd... en er volgen natuurlijk allerlei participatiebijeenkomsten met belanghebbenden. Als alles mee zit, zou dan over ruim drie jaar het eerste gedeelte klaar kunnen zijn. De plek waar nu het casino staat, volgt daarna. Wethouder Demmers... Ziet het wel zitten, dit is zowel economisch als toeristisch voor Zandvoort erg goed. Het moet ons visitekaartje worden. Als Zandvoorter zeg ik de boulevard is van ons allemaal. Oké, okay, dan drie jaar. Over drie jaar. Get up Grandma! Or rather, would you care to dance, Heerlijke muziek bij uh, CFM, de Terranstrand Darby en Dance Little Sister. En hier is Co West, ook weer zo'n klassieker. Het is nog lang geen bed, uh, bedtijd, dus de ogen nog niet dicht houden. Hè? Gewoon, uh, gewoon lekker uh, wakker blijven en luisteren naar de radio. De We Close our Eyes, de single van Co-West. En dit wordt de laatste voor het nieuws en weer van 4 uur. Hier is Falco en mijn Amadeus. In wie was hij dan? Hij had alles gedaan, hij had de schuld in de toch in alle Frauen En die derde na dan kan men rock me armateer. Hij was superstar, hij was populair, hij was zo exaltiel, hij had de flair, hij was een deur tot was een rocking door, en alles drink, dan kan men rap me armateer. En het was in Nog plastic money in die mode, banken gegen ihn. Woher die schulden kamen, war wohl jeder man bekend. Er war een mann der Frau vrouwen Frau en liebten seinen Punk. Er was een superstar, er was super populär, er was zu exaltiert. Genau dat was zijn flair. Er war een virtuose, er was een rocky doll. En alle soorten hadden Captain Rock, mit